7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Turkse ambassadeur ontboden na de aanval op Syrië. Nederland veroordeelt de Turkse offensief dat nieuwe vluchtelingenstroom op gang kan brengen, al dus Blok. De Europese Unie vindt dat Turkije direct moet stoppen met de militaire acties. Turkije heeft het noordoosten van Syrië aangevallen met onder meer gevechtsvliegtuigen. Daarbij worden ook doden gemeld. De Turken willen met de aanval Koerdische strijders verdrijven... uit een brede zone langs de grens. Voormalig burgemeester Harald Bouwman van de gemeente Noordoostpolder... is binnen het gemeentehuis beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Omroep Flevoland. De burgemeester zou zich verbaal op een manier hebben uitgelaten... die door betrokkenen als onwenselijk, ongepast of seksueel getint is opgevat. Er is geen officiële klacht ingediend... ook is er geen bewijs voor ongepast gedrag... Bouwman maakte maandag bekend per directe vertrekken... vanwege verschil van inzicht over de wijze waarop hij de gemeente wil besturen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een negatief reisadvies voor Ecuador. Sinds een week is het onrustig in het Zuid-Amerikaanse land... nadat de regering de subsidie voor brandstof schrapte... en de prijzen zijn gestegen. Op meerdere plaatsen zijn wegblokkades en demonstraties. Alle reizen vanuit Nederland naar Ecuador zijn de komende weken geschrapt...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 De vaccinatiegraad voor Mazelen ligt met 92,9 procent... onder de 95 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie eist. Staatssecretaris Blokhuis wil nu nog geen aanvullende maatregelen treffen. En dan het weer, regen. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden, wel staat er een stevige wind. Vrijdag is het opnieuw wisselvallig in het weekeinde. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de meeste plaatsen lossen de files nu wel op... maar op de A7 lukt dat nog niet van Dam naar Horen... want bij Horen is nog altijd de linker rijstrook dicht... omdat er een gat in de weg zit. Vanaf Purmerend is de vertraging nog bijna 40 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In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 ze blijft deelt, is hier, haar vijf, op maar potselt roep ze geel.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 en tegensturen, behoren tot de voornaamste handelingen. Ja, dan gaan we, naar links. Tegensturen, kan tegenstuur en terug, hè. En netjes rekenen. Pas hierna gaan ze mee in de vrachtwagen. Wij als instructeurs gaan de baan op, nemen de cursussen mee en we draaien een paar keer goed in de rond. En als ze dat hebben gedaan, dan komt de cursus zelf aan het stuur en dat blijkt dat binnen een half uur niemand meer angst heeft voor het slippen. En dat is een erg belangrijk punt. Het zelfvertrouwen heeft men dan. En dat is de eerste stap. En dan gaan we leren hoe je de auto uit de slip houdt.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 Wie de antisliptechniek goed beheerst, kan zelfs zo'n combinatie in het gareel houden. En dat betekent de belangrijke bijdrage tot veiliger verkeer. Ja, u hoorde de stem van Rob Slotemaker. En goedemiddag dames en heren, luisteraars in binnenland en buitenland. Dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. Een bijzondere uitzending, want deze uitzending staat geheel in het teken van het leven van Rob Slotemaker.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 op die manier eh, groeide natuurlijk het enthousiasme voor auto's. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat is ook het, het race gedeelte. De, de slipschool, daar is hij uh, min of meer mee begonnen? Of race hij toen ook al eigenlijk op het circuit? Nou, hij heeft uh, geraced vanaf. Eigenlijk officieel vanaf 1954 heeft hij alles in een raceauto gezeten. Hmm. Dus het liep er altijd parallel naast. En hij had ja. al heel gauw door dat die slipschool zijn bedrijfsactiviteit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 Het lijkt even verstandig om een stuk muziek te draaien. Oh, oh. Hier ben ik geboren und lopen die Straße.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 de toen tevreden met een blok beton. Nu eist hij zijn vrouw in zo voor zijn volstaat pensioen. Die hunker naar die bunker is er lang voorbij. En kijk ze lachen naar het bordje Tsjech-Vrij. En de mof zit het liefst in het huis aan zee. Als het kan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 Rob Slotemaker als gespreksonderwerp en gesprekspartner van mij vandaag is Rob Petersen. Uh, want we hadden het net al over het uh, prille begin hoe hij hier in Zandvoort uh, terechtgekomen is met een stukje asfalt aan de Jacob Thijsenweg. Uh, daar, is, uh, daar is hij begonnen. Als mensen uh, wat meer weten over uh, Slotemaker dan mogen ze natuurlijk ook nog even hier telefonisch bijdrage leveren. Dat kan op 023 57 30 Dat zal ik nog een keer zeggen.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 In 1958 is hij begonnen met Henk van Zalingen, een man die een hele goede tuner was, met name van twee en de bouwer van de beste basgitaren -gita in de hele wereld. Mogen we ook wel eens een keer zeggen? Ja, hij is een muzikant, was hij ook hè. Ja, hij was heel erg muzikaal uh, van Zalingen, alweer een aantal jaren overleden.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 in de jaren 50, EQD België, het Belgische racingteam. team. De Engelsen hadden een eigen team. De Italianen hadden groepen waarin het nationale gevoel uitkwam. Het zo te maken hoefde dat maar twee keer tegen Banner te zeggen. En die was slim genoeg om te denken van. We moeten een racing Holland hebben. Dus ja, dat ontstond zo. Over racing team Holland. We maken even een klein uitstapje naar het nu. Als je nu kijkt dan zie je dat daar ook weer koninklijke bloeden rondrijdt. Ja, we hebben in de jaren 70 natuurlijk de opleving van het racing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 naar, uh, zeg maar de jaren 60, uh, waarin je dat al zei: 64 uh, ja. was het begin. Uh, ben Pon en Slotenmaker toen nog uh, redelijk uh, op goede voet. We waren op goede voet, maar waren twee totaal verschillende figuren. Mm -hmm. uh, ben Pon, introvert en uh, uit een hele goede familie komend. Uh, yeah, de de Pon-familie was uiteindelijk de importeur van VW en Porsche in Nederland. Mm -hmm. Slotenmaker, uh, de bravoerman en uh, een beetje de, de schelm zeg maar, onder het gebeuren.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 Dan ben je geen vrienden meer. Nee. Nee. Dan is het echt uh, heel moeilijk. Uh, want uh, in de jaren zestig. Uh, nu we er toch over hebben. Dan komen we ook uh, dat hij het oog voor talent uh, heeft. Ja voor... precies. Dat, dat was Ook het gevolg van het race. Die Molland had, mm. dat Rob uh, eigenlijk een stapje terug deed. Ben Pon deed een stap terug. En er moesten jonge nieuwe mensen inkomen. En daar kwamen dus uh, ja, de bekende namen ineens voren. Gijs van Lennep en Wim Loos werden naar voren gezet. Hans Koster niet te vergeten. Hans Koster en Freek Dürk van Heel. Dat ja. waren de vier mannen van uh, zeg maar 1965 66 Trace Team Holland. Mm -hmm. Dat betekent, ja, Wim Loos natuurlijk protegé van, van Rob Rob Gijs van Lennep, protegé van Bempon, dat, dat zo. zou ik weer terug doen. Ja. En dan uh, Hans Koster in de BMW, en vrekt die er van heel in de Koeperen waren dan de mannen die daaronder zaten en die moesten doorgroeien. Ja, zo uh, zat het. Uh, als talent, uh, oog voor talent, had hij Wim Loos?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 1 en 2. Ja, uh, over, over de loos kan ik me nog één verhaal van jou nog herinneren. De Koep de Benelux.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 Even over het verhaal en het verongelukken van Wim Loos. Want daar had Slotenmaker ook nog. Want Slotenmaker was des duivels. toen hij erachter kwam dat Wim Loos. Daaraan mee had uh, gedaan. Ja, die wedstrijd die, uh, op Francois Je moet je voorstellen, <coughs> destijds was dat een circuit uh, van dik 15 kilometer. Een mm -hmm. heel ander soort circuit. Gevaarlijk circuit. Uh, uiteindelijk, het ongeluk wat Wim gehad heeft, is hij bovenop een tractor gevlogen die oh. aan de zijkant geparkeerd stond. Er was geen veiligheid genoeg. De auto waar hij in reed, waren hele simpele veiligheidsgordels die niet goed vast zaten. Uh, kortom, uh, ja, een, een samenloop van omstandigheden. En, en Rob is altijd heel, eigenlijk verdrietig geweest over het feit dat Wim daar ooit aan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 Tony Zwaneburg. Ja, nog meer baanspuiters, allebei ja. heel getalenteerd. Uh, uh, Tony Zwaneburg hebben uh, we jarenlang in de Simka's uh, zien racen. Alfa's heeft ook lange afstandrace gereden, ook nog met drop In een Skoda nota ja, en het... een klasse-overwinning. Jawel, ja, dus uh, nee, Tony was ook een echt een, een goede autocoureur. En ja, daarnaast natuurlijk uh, hebben we.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 En zijn ook goed gekozen erop, weten hoe het werkt. En je ziet ze overal terugkomen bij allerlei gelegenheden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 Door de vakkundige wijze waarop hij mensen in zijn slipschool de techniek van het slippen leerde. Ja, dat was, was een hele eer, denk ik. En zo zie ik het nog. Om, om gewoon door zo'n man opgeleid en opgevoed te worden. En want naast gewoon de opvoeding die ik van mijn ouders en mijn familie meekreeg, eh, was dit natuurlijk een eh, ja, bijna voor gevorderde op autoracegebied. De in Zamvoort geboren Jan Lammers werkt al op jonge leeftijd bij de slipschool van Rob Slootmaker.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 Het uh, was...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 Auto standaard was. Mm -hmm. De bedoeling was dat het allemaal legale standaardauto's waren, maar de ervaring leert, zeker in de loop der jaren in de archieven, dat er geen Simca standaard was. Er nee, dus nee. allemaal, was allemaal een gerommelde gekloord, maar je moest het wel doen, je moest wel racen. En Jan won onze eerste wedstrijd uh, heel knap. Ja. Ja. Uh, dat, dat, dat, dat staat bij een hoop mensen nog op het netvlies, zeg maar, in, in 73. Uh, maar de carrière van Lammers ging daarna toch eigenlijk Gestaag verder. Ja, Jan Lammers heeft een mooie auto-sportcarrière gemaakt. Kwam ook in de Formule 1. Dansen, dankzij het bekende checkmerk, uh, zijn eerste ja, ja. volledige uh, Firma, jaar Formule 1. Firma Niemeyer, geloof ik. Firma Niemeyer. <laughs> ja, Dat had prima gedaan, Dat was een ja. hele mooie actie. Alleen de auto waar hij in zat, de shadow, was niet competitief. Nee.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 het weer in de jaren 70 kreeg je de smaak uh, weer ineens uh, te pakken met grote, vette Amerikaanse wagens. Ford ja, Mustang, het, daar begon het geloof ik mee? Begonnen begon de Ford Mustang, eind jaren 60 al. De, de raceteam Algemeen Dagblad heette dat uh, destijds een prachtige ja. mooie kleurstelling in zijn eigen dus de kleurstellingen van zijn ja. En de Russies heeft hij gehad met uh, de knak over de naam team. Ja. want daar moest je ineens een licentie voor gaan betalen en sloten maken. Vond dat natuurlijk weer onzin, Daar was ik niet mee eens. Dus uh, hij kwam aan de start met... Uh,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 ja. En toen is Rob uitgestapt en zei hij, nou dat is toch wel kritisch. Ja. En uh, ja, dat, dat was hij wel geschrokken. Later in, in het seizoen heeft hij nog een keer een zwaar ongeluk gehad op Frank Ook dat liep goed af. Hij had toen pijn in zijn nek. Hè. Je zei ja, het ja. Toen straks ook al. Ja. Dat was niet echt een goed moment. En toen die uh, afschuwelijke uh, raceweekend in september uh, op de ring. Ja, want uh, in de jaren 70, uh, in dat jaar, uh, het was ook zo'n 25 jarig racejubileum. Ja, ook. hij, hij raasde ook met nummer 25. Ja, in alle klasses. In alle klassen. Dat was uh,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 in 2007 zelfs een 50-jarig bestaan. Rob heeft het nooit mogen meemaken. Maar het is een gigantisch succes. Door op sloten te maken aan Snipschool. Ja, Snipschool. Ben zelf ook uh, een cursus uh, gedaan. Uiteraard, ik ook. Denk ook jij, ja. jij ook. Uh, Rob Petersen, dankjewel voor, uh, voor dit uur.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 We hebben natuurlijk een protestlied wat de jaren 70 heeft beheerst in de Zandvoortse politiek. Dit was het protestlied wat toen gedraaid werd. Basis met het circuitlied.